De strijd om de gele trui is al beslist. De Brit Chris Froome kan de trui alleen nog maar door pech of een ongeluk verliezen. De winnaar van de groene trui is de Sloaak Peter Sagan... en de Colombian Quintana heeft de bolletjes trui van het bergklassement... en de witte trui als leider van het jongerenklassement. Beste Nederlander is Bauke Mollema. Hij staat zesde in het algemeen klassement. Het weer volop zon. Het wordt 24 graden aan zee en plaatselijk 30 graden in het binnenland. Morgen en dinsdag op veel plaatsen zo'n 30 graden...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 Goedemorgen, mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. Ik sta hier aan de rand van de Oostvaardersplassen. Het is zonnig, we zijn midden in de natuur. En ik heb een gast die zowel van de zon als van de natuur houdt. Ze acteert, zingt, schrijft en schildert al 50 jaar. En we kennen haar als de deftige dame Titia Konijn en Tante Lien. Witteke van Dort, van harte welkom hier. Goedemorgen en goedemorgen luisteraars. Zon en natuur, is dat iets voor jou, hier op deze plek? Ja, ik vind het een prachtige plek. Ik, heb dit, ik ben hier nog nooit geweest en ik kan het iedereen aanbevelen. Wat een rust en wat een dieren. En ik associeer jou veel meer met mensen, met media, met theater. Word je hier niet uh, heel eenzaam? Nee, ik ben nooit eenzaam buiten. En in Indonesië, ja, dan, dan word je groot met de natuur eigenlijk. Dat is allemaal dichtbij dan. Ja. Lijkt het erop wat jij daar gewend was, op Java? daar ben je als kind opgegroeid tot je dertiende. Heeft het iets van wat je hier ziet? Nee, nee, maar ik, ik ben al zo lang in Nederland. Het is, uh, dit vind ik ook prachtig. Prachtig. Nederland is ook heel erg mooi, hoor. Ja. Was je als kind al gek op dieren? Ja. We hadden ook heel veel dieren. Vogels, honden, poesen. Konijnen, ja. ja. Ze lopen hier ook rond. Dan moet je heel ver kijken, geloof ik. Hekrunderen, <laughs> koninkpaarden en uh, edelherten. We zien ze niet op dit moment. Um, wat nog wel een link heeft met jou, is dat jij in de jaren negentig op de kandidatenlijst stond van de Natuurwetpartij. Die had ook veel met dieren, niet? Ja, niet alleen met dieren. De Natuurwetpartij had als streven dat er uh, 1% van de wereldbevolking zou proberen te mediteren. Want. Op het moment dat je met een hele grote groep mediteert... dan los je de collectieve stress op. Er zijn ik, daar... ik, ik heb inderdaad gelezen dat jullie hoopten... dat er minimaal 7000 mensen in Nederland... aan transcendente meditatie zouden gaan doen. En die zouden dan het collectieve bewustzijn positief gaan beïnvloeden. Dan zouden een hele hoop problemen in dit land verdwijnen. Ja, en we hadden al dan verzonnen dat lege komen aan kazernes... dat je daar gewoon beroepsmediteerders neerzet. En dat zou helpen. En er zijn brieven geschreven naar de regering... maar die zijn allemaal gewoon weer in de prullenbak verdwenen. Het is niet veel geworden, hè? Nee, nee, maar aan de andere kant, er zijn goede resultaten. Hoor. En er zijn telefoonboek, dikke onderzoeken ge gedaan... dat op het moment dat je met zo'n grote groep mediteert dat is in Washington gedaan met 4000 mediteerders... dan dalen de verkeersongelukken en de criminaliteit. Dus het bewijs is er al lang, maar ja, onze regering wil daar niet aan. Het klinkt mij eerlijk gezegd ook nog altijd onwaarschijnlijk in de oren. Toch is het zo. De, die cijfers, het is altijd begeleid door een universiteit... en die cijfers dalen van de criminaliteit en de verkeersongelukken... Ja. Dus transcendente meditatie heeft iets te maken met, met het goede uit jezelf halen, laten boven komen, denk ik. Jij ging vroeger naar een christelijke school waar je denk ik het goede leerde verwachten uit de hemel van God. Ja. Zie je een tegenstelling? Nee, want transcendente meditatie is er voor alle geloven. En alle geloven beoefenen het ook. En het is, het is iets fantastisch. Dus ik hoop dat we dat later wel kunnen bereiken nog. Ik doe het gewoon uh, elke dag. Twee keer per dag. Toch jammer dat je geen politica bent geworden. Nee, ik denk... Ik, ik heb al een baan. Ja, maar dat had je toen ook al. En toen wilde je het wel. Ja, toen dacht ik... Want toen dacht ik bij mezelf steeds voor dat je nou gekozen wordt. Want ik had heel veel stemmen, Maar toen dacht ik, nou, dan ga ik het een jaartje doen... en dan zie ik het wel, maar... Dat noemen we kiezersbedrog in dit land. Ja, ja. Maar ik denk dat je vanaf de plek waar je bent zelf, dat je ook wel wat kan doen. Ben je nu politiek dakloos? Nee, ik ben nu Partij van de Dieren. Ook goed voor dieren, maar die missen die spirituele notie. Weet ik niet, weet ik niet. Ik ben geen actief lid, ik stem het gewoon. We kijken samen nog heel even naar de horizon. Dit eindeloze landschap van de Oostvaardersplassen bij uh, Almere. Straks gaan we met jou uh, uitgebreid doorpraten over je kinderjaren. Over je passie voor toneel. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. En in de tussentijd gaan wij naar binnen. Oké. Okay.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 Naar het nummer 100 More Years van Francesca Battistelli. Een lied over huilen, lachen, dromen en dansen. En een lied dat dus wel goed past bij het leven van mijn gast vanmorgen, Wieteke van Dort. 70 jaar is ze en precies 50 jaar artiest. Wieteke, eh, we gaan terug naar jouw kinderjaren. Jij groeide op in het eh, overzeese Nederlands-Indië. Daar ben je ook geboren. Eh, was dat ook het geboorteland van je ouders of zijn die eh, vanuit Nederland daar naartoe gegaan? Nee, ook van mijn ouders. Maar uh, in die tijd ging je wel studeren... of de hogeschool, hogere school, HBS of zo, in Nederland doen. En dan ging je weer terug naar Indonesië. Ja. Dus ook, ook zij zijn daar geboren, ja, studeerden in Nederland... en gingen en weer, weer, weer terug. terug. Ja. Dus en weer terug. En mijn woorden. moeder die is zelfs weggelopen om te trouwen. Dus die zat op de kweekschool, is niet afgemaakt. Dus ze is echt weggelopen om met mijn vader te trouwen. En dat was hier in Nederland? Nee, daar. Dat was daar. Ja. Ja, ja. ja, weglopen om te trouwen. Dat klinkt wel romantisch. Was ja, het dat dat ook? Ze, ze, ja, en ze, ze kenden elkaar al heel lang, van haar vijftiende en zijn zeventiende, geloof ik. Ja. In wat voor gezin groeide je op? Een heel leuk gezin. En, uh, want, nou ja, die, die vader met wie ze wegliep, Theo van Dort, die kwam om in de Brciap-tijd. Dat is de oorlog na de oorlog met Japan. Toen begon naar een, een nieuwe oorlog eigenlijk. We hebben doorgevochten tot 15 augustus. En toen ik tien was later, toen trouwden ze met een nieuwe vader. En dat was ook een schatje dus. Ja, ja. En, en, en je vader kwam om. Uh, in die oorlog was hij soldaat? Nee, hij werkte op een Chinese suikerfabriek. Was dus gedwongen om door te werken. Maar toen kwamen die extremisten en toen hebben ze hem gemarteld en doodgemaakt. En wij konden vluchten over de muur achter. Zo. Naar een andere suikerfabriek. En ja? extremisten waren dat... Uh, mag, mag je ze ook Indonesische vrijheidsstrijders noemen? Ja, tuurlijk. Nee. Alleen ze gingen heel echt keer En werd flink gemarteld en verminkt. Dat kwam ook omdat de Japanners... die hadden in het begin van de oorlog de gevangenissen opengezet. Alle boeven, dieven, moordenaars eruit gelaten. Om de Nederlandse krijg ze vangen erin te laten. En die bandieten sloten zich natuurlijk meteen aan bij dat vrijheidsleger. Dus... Ja. Toen dat gebeurde, was jij twee jaar, was ik het wel op drie. Ja, twee Daar jaar heb jaar je geen minuut. herinnering aan. Nee, heb ik geen herinnering nee. aan. Nee. Want, want als, als ik zeg, hoe was je jeugd, hoe was het gezin... dan zeg je, prachtig, fijn. Ja. Maar dit is toch wel een gebeurtenis die er... Eh, ook al heb je er geen herinnering aan en maak je niet bewust mee... die je wel in inhakt. Ja, die had ik wel. En ik weet wel dat op een herdenking op 15 augustus in Surabaya, op het ereveld waar dus mijn echte vader lag, kreeg ik opeens een huilbui van uren. En ik wist zelf als kind werkelijk niet waar het vandaan kwam. Een juffrouw vroeg: Wat is er? Ik zei: Ik weet het niet. <lacht> Gekke. Dit ja. was het? Ja. Het overlijden van je vader? Ja, ja. De moord ja. op je vader? Ja, moet je ja, ja, zeker. Ja. Ja. Want als, als, als ik aan jou denk, dan zie ik iemand die positiviteit uitstraalt. Um, um, dat ben je volgens mij ten voeten uit. Ja. Um, hoe, hoe doe je dat? Door zoiets traumatisch heen? Ik, ik weet niet. Ik heb daar nooit zo'n last van gehad. Nee? Nee. En ik weet dat mijn moeder, als ik dingen vroeg over het overlijden van mijn echte vader... dan zei ze, Wiet, dat boek is gesloten. Dus... Ik moest het informeren bij mijn broers en bij nichtjes. En... Ben je boos geweest op daders? Nee, helemaal niet. We zijn echt opgevoed door uh, mijn moeder en mijn stiefvader met vrede. gewoon En nooit boos. Ze Zij... zei, weet je, de Japanners, het is natuurlijk allemaal vreselijk. En de Indonesische vrijheidsstrijders. En wat er gebeurt is, dat gebeurt in elke oorlog. Dus we zijn zonder haat opgevoed. Daar ja. ben ik blij om. Ja, het klinkt heel mooi, maar bijna te mooi om waar te zijn. Snap maar je me? Toch kan het wel, hoor. En we zijn door mijn moeder ook wel met de kinderbijbel grootgebracht... maar nooit gedoopt. En dan zei ze altijd... Ja, maar straks kom je met een Arabier thuis... of met een Joodse meneer en heb je de poppen aan het dansen. Dus we mochten met haar naar de protestantenkerk... de Pregolan Boenderkerk in Surabaya... Ja. en met de kinderjuf naar de katholieke kerk. Ja. Wat heb je overgehouden aan die tijd? De protestantse school ging je ook. Een school, een school, school met de Bijbel. Bijbel. Met den Bijbel heette dat. Met he? den Bijbel, ja. Bijbel. Nee. Wat, wat staat je nog het meest bij van die opvoeding, als het gaat om geloof? Ik geloof gewoon. En het mooiste verhaal uit de Bijbel vond ik Daniel in de Leeuwenkuil. Dat vond ik een... Ik werd ooit gevraagd om stukken uit de Bijbel opnieuw voor te lezen... in een andere vertaling... En toen mocht ik ook zelf iets kiezen, heb ik ook Daniel in de Levenkuil genomen. Waarom? Ik vond dat een, een science fiction-achtig verhaal. Ja, super spannend. Ja. Um, je hield als kind al van toneelspelen? Dat zat ja, al vroeger. Mijn moeder, die, die regisseerde heel goed. En die, die had al allerlei dingen gedaan voordat ze mij kon inschakelen op toneel. Dus uh, die heeft heel veel toneelstukken geregisseerd waarin ik meedeed, ja. Toen al als kind? Ja, als kind. Ja. Welke rollen laag je beste? Ach, alles. Alles, Engbert. Begon als kerstkind in de kribben. <laughs> en... Dan hoef je alleen maar stil te liggen? Alleen maar stil te liggen. En... Toen ging ik ook wel eens mijn hoofd oprichten en naar het publiek kijken, weet je wel. <laughs> en we hadden een, een kerstspel en dat deed mijn kleuterjuf die deed, Maria. En ik was achter het toneel en ik hield de rokken van mijn moeder vast. Want toen moest ze even het koor een seintje geven om in te zetten. Dus toen pakte ik meteen de, de andere rokken vast... van iemand die bekend was, dus van Maria, van mijn kleuterjuf. Het koor zette in. Maria, die zouden naar Bethlehem gaan. En Maria en Jozef deden een rondje op toneel met een kleuter erachteraan. Dus die zaal brulde van het lach. Lachen. Succesverzekerd. Ja, en dan kwam ik zo weer langs mijn moeder. En dan sleurde ze mijn tenen achter. En ik mam, wat is er? Ze zei, nee, maar die had, had kindje Jezus nog niet. Dus uh, dat begreep ik toen natuurlijk niet. Maar... Nee, mooi. Hadden jullie als, als, als blanke Nederlanders wonend in Indonesië... veel contact met de autochtone Indonesische bevolking? Tuurlijk, tuurlijk. Mensen spraken zelfs over mijn bloedeigen baboe. Dat kan helemaal niet, bloedeigen baboe. Maar je voelde je met je personeel zo verbonden... dat het leek net familie. Ja. Ja. ja. Als kind speelde je gewoon met elkaar? Ja, tuurlijk. En bij ons woonde ook bij ons huis... de huisbediende met zijn vrouw en kinderen. Dus we speelden met die jongetjes, Soudar en Warsin, mijn broertje en ik. En... Uh, op school zaten natuurlijk ook, uh, op die school met een bijbel... ook Indonesische kinderen en Chinese kinderen... en Hollandse kinderen, ja, en Indische kinderen. Ja. Een mix van allerlei culturen Ja, precies. Ja. Het, in die tijd ben je natuurlijk ook gevormd. Uh, het, het heeft denk ik heel veel voor je betekend. Ook als je kijkt naar je carrière later hier in Nederland, niet? Ja, ik heb wel eens bedacht hoe leuk dat is... dat daar opeens, dus na zo'n jeugd, dat daar een Tante Lien uitkomt... En dat begon eigenlijk in oebelen dat Willem Nijholt en ik... zo met een Indisch accent met elkaar gingen spreken. Maar thuis werd daar heel erg op gelet. Mocht niet? Nee, je moest niet met een Indisch accent... terwijl mijn moeder echt niet van zichzelf hoorde... dat ze ook een Indisch accent had. En op toneelschool is dat eruit geramd bij ons. En toen moest je er zelf weer vervolgens inrammen, denk ik. Nee, dat gaat vanzelf. Want weet je, op toneelschool moest ik leren... om die dikke B's en D's af te leren... Producteur, weet je. terwijl de andere kinderen in mijn klas, die moesten leren om een rol er te zeggen. Die kon je wel. Ja, dat, dat zit er <laughs> gewoon in, maar mijn man later, die zei: Ik hoor meteen, als je je moeder aan de telefoon hebt, dan ga je meteen ook in die praten. Ja, ja, ja. En, en dat, dat, dat zit er gewoon in. Ja. En het is goed geweest, toch? Je hebt het ook gebruikt. Ik heb het gebruikt en ik gebruik het nog. Ja, ja. En het bijzonder is dat er, dat er een grote groep is die dat, voor wie dat belangrijk is. Ja, tuurlijk. Ja, wat betekent jij voor hen? Um, dat kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen. Maar ik heb heel veel fans. Ja. Ja. Want zelfs vanmiddag hè, treed je op in Groningen. Ja. Um, waar ga je naartoe? In de Kardinghal, is een Passermalm Asia En dat is zo'n Oosterse jaarmarkt. En dan kom ik daar als Tante Lien een uur optreden. Heerlijk. Ja. Maar wie komen daar? Ja, een heleboel mensen met een band met de gordel van Smaragd. Ja. Ja. Kinderen van Indische mensen, maar ook een heleboel Nederlanders. hoor. Die, die vinden Tante Lien ook leuk. Ja. Maar ook, ook vooral toch, denk ik, die groep voor wie het belangrijk is... om met jou te beleven dat ze ja. van dat land houden. En dat is soms de eerste generatie, soms de tweede generatie... En dan heb ik ook kleine bewonderaartjes van de hoeveelste generatie, die kleuters van nu. En die horen oma dan zo praten. Dat is mijn leven, dat is de tweede generatie. Ja, en ik heb daar ook uh, op, op ingespeeld. Want ik had zoveel kleine bewonderaartjes onder de kleuters. Dat, daar heb ik sprookjes van Tante Lien voor gemaakt. Vier cd's met leuke liedjes en, uh, en verhalen. Mooi. En, en, en dat, dat is toch wel bijzonder om, om, om even te noemen. Je bent eigenlijk bij toeval uiteindelijk naar Nederland gegaan. Ja, we gingen met vakantie naar Nederland en toen konden we opeens niet meer terug. Omdat president Sukarno had alles genationaliseerd. Alles wat van buitenlanders was, was nu van Indonesië. Dus we waren alles kwijt, de fabriek, ons huis, buitenhuisje. Hoe oud was je toen? Veertien. Veertien jaar? Op vakantie naar Nederland en opeens was het voorbij die tijd in ja, de Ja, en we hadden ook flink ons geld opgemaakt hier natuurlijk. Dus uh, toen kwamen we eerst bij een tante in huis. En nou, ik heb diep, diep respect voor al die Indische Nederlanders die hier opnieuw moesten beginnen. Ook mijn ouders. Mijn vader zei: We hebben elkaar nog, we zijn nog gezond, we beginnen gewoon opnieuw. Dus ze beschouwden dat niet als het einde van een mooie droom, die Indische Nederland. Ze begonnen gewoon van vooraf aan. En dan had je mensen met directeursfuncties. En ze begonnen gewoon als klerk of als schrijver of als. Nou, Timmerman, ik noem maar wat. Ja. En mijn vader begon ook weer gewoon opnieuw. Geen capsonus, gewoon aan de slag? Nee, gewoon aan de slag. En voor jouzelf was het een cultuuromslag? Waar de dingen waar je tegenaan liep? Uh, als, toen je plots opeens in dit kikkerlandje moest gaan leven? Nee. Dat, dat mijn ouders zorgden dat wij dat ook heel positief benaderden. En ik weet wel, even hebben ze gewoond in, een, in, een, in één kamer, in een pension, En dan zei mijn moeder, kinderen, kom binnen. En dan presenteerden ze uit een koektrommel van die hele armoeige beschuitjes... Mariebeschuitjes, maar wij hadden echt het idee dat ze ons iets lekkers gaf. Dus, uh, ze gaf ons nooit het idee dat we het arm hadden, terwijl we het opeens arm hadden, hoor. Ja, wat was dat, die armoede? Hoe zag dat eruit? Nou, dat je niet meer alles kan kopen wat je wil en niet meer eet wat je wil. En, en geen vlees elke dag. En... Ja. Maar we hadden nooit het idee dat we arm waren. Nee. Je bent officieel in Nederlands-Indië geboren... maar als ik je website lees, kom ik vooral het woord Indonesië tegen. Kijk, in 1945 kwam de staat Indonesië er al. Dus ik ben een kind van Indonesië. Kijk, in 1943 ben ik geboren, toen was het nog Nederlands-Indië... maar in mijn jeugd was het al Indonesië. Ja, dus... je weet ook niet beter. Nee, ik weet niet beter. Ja, ik stel de vraag ook omdat er in Nederland natuurlijk steeds meer, steeds vaker toch kritiek klinkt op, op dat eigen koloniale verleden. Uh, recent in het kader van de herdenking van de afschaffing van de slavernij bijvoorbeeld nog. Wat vind je van die kritiek? Ik vind het allemaal onzin. Ik vind het allemaal onzin. Je <laughs> kijkt er een zich... beetje verontwaardigd bij. Ja, zelfs. Nederland schaamt zich voor zijn koloniale verleden. En de soldaten krijgen de schuld. En... Dat was een heel andere tijd. En in de tijd dat ik jong was, vond ik dat het samengaan... met de Indonesische bevolking uitstekend was. Gewoon op gelijkwaardige basis. Je... Ik, ik heb dat koloniale niet meegemaakt, hoor. Maar als, maar de... is, is, als, als inzichten veranderen, is het dan met terugwerkende kracht... ook niet logisch, begrijpelijk, dat ook schaamtegevoelens over dat verleden meeklinken? Over wat bijvoorbeeld Nederland heeft gedaan... tijdens die bekende politieke acties enzovoort? Ja, nou. Eerst roept koningin Wilhelmina al die jongens op. Die hebben hier zelf eerst een oorlog gehad. Dan moeten ze in, in, in, naar Indonesië toe om ons te helpen. Indonesië bevrijden? En drieënhalf jaar hebben ze daar gezeten. En dan komen ze terug... en dan worden ze aan de kade voor moordenaars uitgescholden. Ik vind het schandelijk... Ze hebben voor koningin en vaderland gevochten daar. En als er iemand op aan te spreken is, dan is het onze regering. Maar niet de jongens. Nee. En dan kan je wel verhalen horen van Kampungs platgebrand. Wie gaf die instructies? Dat is onze regering. Ja. En ik bedoel, er zijn in elke oorlog gebeuren er natuurlijk dingen die niet kunnen. En er zijn er ook 400 voor de krijgsraad geweest. Nou... Maar daar kan je niet al die jongens op aankijken. En al die veteranen, die hebben gewoon toen nooit de erkenning gehad waar ze recht op hadden. Maar net zei je zo, zo, zo stoer, het is allemaal onzin. Eh, vind je wel dat onze regering zich daar iets van moet aantrekken? Dat een zeker schaamtegevoel op zijn plek is? Of vind je dat eigenlijk ook onzin? Nee, ik weet niet wat ik daar precies van moet denken. Maar de regering van nu, dat zijn natuurlijk ook jongeren. Dat is iets heel anders dan onder koningin Wilhelmina. Maar je zou kunnen zeggen, ook die hebben de verantwoordelijkheid... om eens kritisch terug te blikken op het eigen verleden, te heroverwegen. Maar ze doen niks dan kritisch terugblikken. Het lijkt nergens toe, zeg je. Nee. En als je in Indonesië praat met de mensen, dan zijn ze dol op de Nederlanders. Zeggen ze ook rustig, het is hier veel beter. Het was veel beter onder de Nederlanders, de nieuwe Indonesiërs. De nieuwe, hoe noem je dat... Die, die, zijn, die zijn veel, de nieuwe rijken daar, die zijn veel harder dan ja. ooit de Indonesiërs geweest zijn. Nou ja, je moet het gewoon van alle kanten bekijken. Maar ik denk ook, op een gegeven moment zeiden ze van... nou, we moeten dat allemaal weer eens gaan, helemaal gaan bestuderen en zo. denk ik, ja, er staan zeker banen op het spel, er moet weer van alles... Daar gaan we niet veel mee opschieten, denk je, als nee, we dat en ik, doen. En ik vind het verschrikkelijk dat bijvoorbeeld het Molux Museum weg is. Dat het Tropenmuseum nu gevaar loopt. Museum Nusantara in Delft is weg. We zijn 400 jaar verbonden geweest. En, en, en dat heeft heel wat moois voortgebracht. Dat mogen we ook koesteren, hoor ja, ik je bij. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, je kan ook nu nog geen kunstwerken teruggeven. Bijvoorbeeld als je nu kunstwerken teruggeeft kunstschatten aan nieuw guinea dat verteert daar allemaal. Dat, dat. En in het museum waar we geweest zijn, daar zijn de echte stukken allemaal al verdwenen. En staan <laughs> valse stukken. Ja. Ze staat al vijftig uh, jaar op de planken, Wieteke van Dort. Straks, uh, na half acht, uh, spreek ik uh, uitgebreid met je door. Maar we gaan eerst luisteren naar nieuws van half acht, gelezen door Gert Kluuk. Dit is Radio 1, e, het NOS-journaal. België krijgt vandaag een nieuwe koning. Koning Albert tekent om half elf de akte van troonsafstand... en zijn zoon Filip legt om twaalf uur in het parlement de etaf... en is dan koning van België. Daarna is er een balkonscène. Gisteravond was er in Brussel een feest... dat in het teken stond van de vertrekkende en komende koning. De troonswisseling wordt live door de NOS uitgezonden.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 Goedemorgen, als u net inschakelt. Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Hier in het Natuurbelevingscentrum De Oostvaders bij Almere... is vanmorgen de gast, actrice, zangeres en schrijfster Wieteke van Dort. Ze werd geboren in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor half acht spraken we over haar kinderjaren op het eiland Java... en over het overlijden van haar vader kort na de oorlog. Het komende half uur, Wieteke, gaan we praten over jouw carrière in Nederland. 50 jaar, ik zei het al, het aanstekelijke enthousiasme waarmee je op de planken staat... Wordt het gevierd dit jaar? 50 jaar? Ik heb het al gevierd, op 24 juni. En er zijn een heleboel vrienden en collega's gekomen. En het was een topavond. Werkelijk, werkelijk. De ene verrassing na de andere. En ik kreeg ook nog een stadspenning van Den Haag. <laughs> van de wethouder, Van de Jong. Erg leuk, hoor. Kijk, mooi. Je hebt genoten. Ik heb genoten. Ja. Stel nou, misschien heb je het wel eens gedacht... Als je niet op 13, 14-jarige leeftijd noodgedwongen naar Nederland gekomen was... hoe had je leven er dan uit gezien? Ik heb geen flauw idee. poging, zou ik bijna zeggen. Ik denk dat we dan teruggegaan waren naar Surabaya. En nou, dan had ik daar de middelbare school afgemaakt. En dan was ik daarna wel naar Nederland gestuurd. Want dat werden kinderen als je een bepaalde studie wilde doen. En misschien, ik weet niet, ik wilde toen journalist worden... Tekenacademie of toneelschool? Dan was het een van die drie dingen geworden. Ja. En dan was ik weer teruggegaan naar Indonesië, denk ik. Ja. Toneel acteren, dat zat er toch wel in, hè? Waar je terecht kwam. Ja, ja, ja. En mijn moeder, die regisseerde mij zo vaak dat. Uh, het was gewoon een onderdeel van, van. het leven. En als ik van school thuis kwam, dan. Ging ik eerst altijd een half uur ballet dansen door het huis. Met muziek van zo'n hele grote pick-up, weet je wel, met een, met een naaltje nog. En dan ging ik een half uur tekenen. En nou ja, dan, euh, als er geen huiswerk was, dan, dan werd het spelen. Spelen buiten. Want Indonesië is natuurlijk een land echt voor kinderen. Je kan daar gewoon in de natuur zo heerlijk spelen. Je kan alle films naspelen, van Tarzan tot Prince Valiant, tot ja. alles. Er is iemand die een uh, belangrijke rol heeft gespeeld... in jouw zang- en filmcarrière. Die staat op een foto die hier ligt. Pak hem er eens bij, zou ik zeggen. Wie zien we daar? We zien hier Wim Kan. Maar als ik zeg Wim Kan, moet ik ook zeggen Corry Fonk. En wat wij zeiden als mensen, als, als jonge garde van het ABC-cabaret... we zeiden meneer en mevrouw Kan... Heel netjes. Ik heb daar heel veel van geleerd, van allebei. Hoe kwam je met hem in contact? We hadden dezelfde zangleraar. Ik speelde in die tijd bij de nieuwe comedietoneelgroep Arena... al een aantal jaren. En ik had het daar erg naar mijn zin. Maar die zangleraar, Kees Smulders, daar heb ik ook heel veel van geleerd... die zei, hij zoekt jonge mensen. dus waarom zou je geen auditie doen? En dat heb ik gedaan en toen ben ik aangenomen... En je zegt, ik heb heel veel van hem geleerd. Wat is het belangrijkste? Het belangrijkste is dat je uh, leert om grappen te plaatsen... en in drie minuten iets neerzet. Want dat zei hij dan. Hij zei, Wietek, je hebt geen avond de tijd... zoals bij een toneelstuk, om je rol uh, uit te bouwen. Je hebt drie minuten. En als dat er niet staat, je sketch, dan is het niks... Dus dat leerde hij heel goed. En ik, als we de provincie in gingen, dan ging ik ook altijd na afloop kijken naar hem. Ik keek wanneer hij zijn volgende grap plaatste in die boog van het lachen. En, uh, en dat kijken, dat heeft me veel opgeleverd. Maar met mevrouw Kan deden we iets anders. Ze zei: nou, dan gaan we iets anders instuderen, studeren, iets nieuws instuderen. studeren. Een nummer van een nonnetje, een nummer van een striptease danseres, Een nummer van, van haarzelf, waar ze heel beroemd mee was. Het dat heet het Knijnersdood, een Amsterdams jongetje. En in de provincie mocht ik dan zo'n nummer ook doen. Ja. Maar nog even een sketch van drie minuten. Je zegt, daarin moet het gebeuren. Wat is dan het geheim? Wanneer doe je het goed en wanneer gaat het niet goed? Je moet elk woord, elke zin goed plaatsen. Dat is hard werken lijkt me. Maar het is natuurlijk bij toneel ook zo. Maar het is bij het cabaret nog meer dat het heel belangrijk is. Elk woord, elke, El elke zin moet, moet er staan. Elk woord is voorbereid. Ja. Wat we jou horen zeggen. Als we denken, tjonge, wat komt het er allemaal spontaan uit. Ja. <laughs> ja. Je bent uh, nou, uh, een bekende Nederlander geworden. Je hebt allerlei rollen gespeeld die... Uh, oud en ik denk ook jong meteen met jou in verband brengen. Uh, de Deftige Dame in de Stratenmaker op Zee-show. Tizia Konijn um, is een bekende naam. Tante Lien in de Late Late Lien-show. Um, je hebt in allerlei programma's met grote namen... in de film- en toneelwereld uh, samengewerkt in je leven in die vijftig jaar. Vond je alles even leuk? Of zit er, als je terugblikt, een rol tussen waarvan je zegt... ja, en dat was het nou echt helemaal. Nee, het was allemaal even leuk. En vanmorgen moest ik er juist aan terugdenken. We begonnen hier heel vroeg, dames en heren... om kwart over vijf werd ik afgehaald door de taxi. Veel respect. Ja, en een rijtje dus door dat, door dat ochtendlandschap. En ik moest meteen denken... toen reed ik zelf nog een klein rood Fiatje. Toen gingen we opnames maken in een ander meer... voor de straat te maken op zeeshow, voor de leader. En dan zat ik als deftige dame in een bootje... En met haar de stratenmaker. En opeens komt dan uit het water Joost Prins als Erik Engert. Blur, zo. En dan laat de deftige dame van schrik een windje. Ja, die hoorde erbij, geloof ja. ik. En dat deed me vanmorgen daar zo aan denken, die prachtige natuur. Want ik, ik weet wel dat ik genoot heb toen van die rit in de ochtend. Dat was gewoon zes uur half zeven. Je, ja. je zou het zo weer doen, die stratenmaker op Cesio. Oh ja, dat was een ontzettend leuk programma. En de opvolger ook, de Bom voorheen, de kindervriend, ook leuk. Maar ik heb daarnaast met Frans Boele en het Schrijverscollectief... heb ik zoveel mooie programma's gemaakt. Want we hadden dan de Panorama Woensdagshow. De serie dat ik dit nog mag meemaken. Waar daar, waarbij Adele Bloemendaal en ik bejaardenhuisdirectrices waren. En daar gebeuren ook dolle dingen. En dan was er ook nog een programma Wij en de Wereld. Allemaal geweldige series, hoor. Waar genoot je nou het meest van tijdens al dat werk? Van alles, van alles. Liedjes, sketches. Echt, echt ontzettend leuk. Fred Florissen had een bepaald sketchje. En dan riep hij stelletje, luie donders. En dan allemaal scheldwoorden, stelletje, ezels. En je denkt dat hij als meester voor de klas staat, want hij staat voor een bord. En dan zoomt de camera uit en dan staat hij echt voor koeien en ezels. <laughs> <laughs> Boy, volgens mij heb je altijd ontzettend veel lol gehad. Wij ja. hebben zo gelachen, Engbert, dat, dat geloof je gewoon niet. We hebben zo de slappe lachen gehad vaak. Maar opgeven nu met klokhuis nog, hoor. Dat is ook een maar enig ik, programma. Ik, ik denk ook dat het je aankleeft. Mensen verwachten ook van jou uh, vrolijkheid, lachen, positiviteit. Ja, uh, ja. Is, is, is dat prettig? Jawel, dat, dat, dat hoort erbij. Maar ik heb natuurlijk ook hele mooie liedjes. Het is bij mij altijd, uh, als ik als Tante Lien optreed... is het lachen en huilen. Want er worden soms ook traantjes weggepinkt. Ja. Dat hoort er ook bij? Ja, dat ja. hoort er ook bij. Is, is wie van Dort het ideale medicijn tegen zuurheid en chagrijn? Ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. Als je kijkt naar de zaal, er zit vast wel af en toe iemand zuur... voor zich uit te kijken. Zie je dat je die kunt... Je ontdooien. Ontdooien, ja. Soms wel, soms niet. Soms wel, soms niet. Want ik treed ook veel op voor dementerende ouderen. En dan denk ik vanaf het begin... ik moet ze heel anders benaderen. En dan vraag ik mijn beschermengel om hulp. En dan visualiseer ik een soort hemelslicht achter mij. Wat dan door mij heen schijnt. En dan komt mijn boodschap van liefde, steun, die komt dan op een hele andere manier aan. En dat is ook heel interessant hoor, want uh, ook al zijn ouders soms dementeren. Ik pak dan liedjes, ik, ik weet nooit van tevoren wat ik ga doen. Ik laat me sturen en dan uh, zingt zo'n hele zaal drie coupletten mee en... En zijn het soms mensen die al in een jaar niet gesproken hebben. Dus dat is en die komen tot leven achten. tijdens een optreden. Geweldig is dat. Ja, dat Geweldig, is gelap, ja. ja. Heb je nog tips voor mensen die zich uh, doorgaans ongelukkig voelen? Ik zeg altijd, tel je zegeningen als je s morgens in de spiegel kijkt. Kijk dan wat je allemaal wel nog hebt. Ten eerste kan je kijken, je bent niet blind. Je kan zien, je kan horen, al je zintuigen doen het nog. En... Kijk naar je lichaam, wat doet het allemaal nog wel? Kijk naar buiten. En ik probeer het altijd heel positief, heel positief te zien. Vroeger, ik heb het heel gauw koud. Hè? Als Indisch kind had ik het ook gauw koud. Maar dan denk ik, op een gegeven moment dacht ik... Ja, nou, allemaal goed en wel. maar We gaan straks naar een lekker, ik ga een lekker warme bus in of trein. En straks naar een lekker warm huis en... En dan denk ik aan die mensen in Roemenië in het bejaardenhuis die geen verwarming hebben. Aan die zielige kinderen, spastische kinderen die in een kinderthuis wonen zonder verwarming en bedjes zonder lakens. Oeh, denk ik, we zijn gezegend hier. En zijn we daar meestal niet zo goed in, onze zegeningen tellen? Weet ik niet. Ik ontmoet ook allemaal wel opgewekte mensen, ja. hoor. Ja. Hey, en je vindt het hier niet te koud? We hebben hier vanmorgen alle ramen opengezet... Nee. zodat we lekker de frisse lucht van, van Almere... van de Oostvaardersplassen binnenkrijgen. Nee, het gaat dus, nog? Het is een prachtige dag. Mooi. Vorig jaar ging het opeens mis met jou? Dan dus zit je dan met je positieve instelling en dan zak je in elkaar... en moet je een zware hartoperatie ondergaan. Ja, ik ben ook flink geplaagd door mijn collega's. Want die zeiden dan van, ja, oh, ze aardstaartjes. Jij, wiet, en je bent vegetariër en je rookt niet en je drinkt niet en je mediteert. En daar heb ik zelf natuurlijk ook wel best stilgestaan. Maar andere vrienden zeiden weer tegen mij van, uh, jij leeft al jaren... Uh, veel te, hoe noem je dat? Je pleegt roofbouw op je lichaam. Je gaat veel te laat naar bed. Want twee uur half drie is te laat. Als je tot s'avonds laat hebt opgetreden en je moet nog naar huis, ja, dan ik, wordt het zo laat. Als je weer vroeg op moet, want ik treed meestal niet s'avonds op. Meestal is het de middag. En uh, kijk, ouder is smiddags, zo. Oosterse jaarmarkten, de Pastor is is smiddags. Uh, veteranen is smiddags, kinderen was smiddags. Dus. Maar dan, als je te laat naar bed gaat... dan heeft je lichaam niet genoeg tijd om zich te herstellen. En dan, dan... Dat is roofbouw. Dat is roofbouw. Want dan kan je nog zo gezond leven en veel vitamines nemen... en mediteren en zo. Als je te weinig slaap hebt, gaat het verkeerd. Ben je het anders genoemd? Ja, ik ga nu op tijd naar bed. <laughs> is dat moeilijk? Ja, dat is moeilijk, want dan ben ik helemaal niet moe. En dan lig ik in bed, allemaal leuke dingen te bedenken. En soms als ik midden in de nacht wakker word, dan ga ik wat lezen. Ja. Tot mijn ogen moe worden, nou, dan slaap ik ook. Ja. Er is uh, ontzettend een beetje meegeleefd: uh, zakken, post ontvangen. Uh, ik kan me voorstellen dat zoveel positieve belangstelling ook wel helpt. Ik geloof dat het echt helpt om beter te worden. En ik wil bij deze ook iedereen heel hartelijk bedanken... die mij bloem heeft gestuurd of kaarten of brieven. Er is één vriendin in Barenmis, die heeft zelfs een mis aan mij op laten dragen. Dus dat is een toch... mis, een katholieke to... mis. Ja, Wat mooi. Dat is toch geweldig. En ik heb alles bewaard in een hele grote papieren ton. Nou, meer dan 5000 of zo. Is... Dat heb je vast niet allemaal kunnen lezen. Ik heb ze allemaal gelezen in etappes, zo tien per dag. En, maar ik heb ze niet allemaal beantwoord. Ik dacht, dat doe ik maar in interviews. En bij deze dames en heren, ik ben er hartstikke blij mee. Hartstikke blij met uw kaart, met uw belangstelling, ja. Ben je weer helemaal de oude? Nou, ik ben niet helemaal de oude, want ik zit op een looptherapie. Ze hebben bij die hartoperatie een ader uit mijn rechterbeen gehaald. En ik heb een beetje pijn met lopen, zeg maar etalagebenen. En ik snap er niks van hoor, want mijn linkerbeen doet ook pijn. Daar is helemaal geen ader uitgehaald. Dus ik zit op looptherapie en ik moet elke dag lopen. En fietsen helpt niet op de home trainer. Ik moet echt lopen en dat doet soms zeer. Maar de dokter heeft gezegd, als je pijn hebt in die benen... betekent dat dat je benen nieuwe bloedvaten aanmaakt. Dus ik stap dapper door. Ik zou bijna zeggen, die dokter heeft ook geleerd wat positief denken is. <laughs> ja. We gaan uh, luisteren naar een lied van jouzelf. Het lied heet Vrede. En je mag straks, als we het gedraaid hebben... vertellen waarom je het uitkoos om vanmorgen te beluisteren. Ja. De soldaten liepen als schimmend voort. Er was geen angst, geen pijn, alleen de sterke verbondenheid. I'll share Vrede, gezongen door Wieteke van Dort. Wieteke, mooi lied. Waarom heb je het uitgezocht? Nou, op een gegeven moment was ik ergens op Sumatra... en toen dacht ik ook, hier hebben ze gelopen, gemarcheerd, gevochten... en er zijn natuurlijk meer van die plekken. En toen dacht ik, voor voordat ze hier nog zijn... dat er zielen zijn die overleden zijn van die soldaten... en die niet weg kunnen naar hun hemel... waar ze op dat moment thuishoren... En... En, en die laatste regel... Ze kwamen aan de hemelpoort en zagen daar een schepper staan. Ze salueerden en zeiden... Heer, we hebben onze plicht gedaan. Die heb ik eigenlijk gehoord van een, uh, een marinier. Zo ongeveer. En... Ik was, het is, het is, de begeleiding is van het uh, Koninklijke Militaire Kapel... Johan Willem Friso uit Assen. En ik heb daar een klein tournee mee gedaan. En toen speelden we in een buitentheater, een openluchttheater... en toen hadden ze al gewaarschuwd... straks komen de koutjes terug, die zwarte vogels... en die maken een Harry. Dus hou er rekening mee dat je uh, je niet van de wijs laat brengen als je zingt. Wij zongen dit lied... En de koudjes kwamen en ze hebben geen geluid gemaakt. Ze landen zo in de bomen en gingen slapen. Het is toch uniek, hè? En, en dan toch nog even over de tekst van het laatste couplet. Uh, ze salueerden aan de hemelpoort en zeggen tegen de schepper... we hebben onze plicht gedaan. Ja. Je, t, t, er zit ook wel wat trickies in, hè? Want je zou zeggen, juist een soldaat in, in oorlog... datgene wat, wat het verst verwijderd is van vrede... zal toch tegen de schepper niet zeggen, we hebben onze plicht gedaan? Tuurlijk wel. Hij heeft zijn plicht gedaan, ja. Hij heeft oorlog gemaakt? Nee, de koningin heeft hem opgeroepen. Koningin Wilhelmina om ons te helpen. Wij waren daar. Hij heeft zijn plicht gedaan. En het is ook zo troostrijk, vind ik. Dat ondanks alles het goed is, zoiets, klinkt erin door? Ja, het is... Kijk, God vindt dat allemaal goed. Die heeft de oorlog niet verzonnen. Dat hebben de mensen verzonnen. Ja, dus, dus als je in een God gelooft... Eh, mag je ervan uitgaan dat hij daar een fors probleem mee heeft? Nee, ik geloof dat, niet dat hij er een probleem mee dat heeft. Dat we iets verschrikkelijks als oorlog hebben uitgevonden. Ja, dat hebben wij uitgevonden. Maar mensen moeten zelf maar uitzoeken hoe ze dat weer allemaal rechtbreien. En ik denk dat God en engelen ons allemaal helpen en ondersteunen... in het zoeken naar oplossingen. Maar... Het zijn voor hem alleen maar ervaringen die hij met ons deelt. En het is dus ook niet zo dat je als mens kunt zeggen: van als er God bestaat, dan is dat niet. Weet je wel. Ik heb daar heel veel boeken over gelezen en ik, uh, ik ben er wel uit hoor. Het, ja. zijn, het ja. zijn allemaal dingen die mensen zelf veroorzaakt hebben. Ja, en die je ook weer kunt oplossen? Soms niet, en dan. Doe je dat in een volgend leven? Je, ja, daar zouden we een hele discussie over kunnen voeren. Boeiend, maar gaan we nu niet doen. Je treedt nog geregeld op voor oud-Indië-veteranen. Um, stel me voor dat je zo'n lied als dit ook nog wel eens zingt. Kom je dan nog oud-zeer tegen of is dat zo langzamerhand weg? Ik kom vooral oud-zeer tegen bij de jongeren. Want ik was in Hengelo opgetreden op Veteranendag. En toevallig waren daar veel jonge veteranen en... Uh, daar heb ik ook lang mee gepraat. Daar zit ook oud zeer. Dat zijn veteranen uit Bosnië of ja, Afghanistan ja. misschien wel? Ja. En wat is hun oud zeer? Nee, wat ze hebben meegemaakt. De een heeft het al verwerkt, de ander heeft het helemaal niet verwerkt. Ik heb ook eens een keer in Leiden bij een optreden voor veteranen een Korea-veteraan meegemaakt. Die zei: Nee, nee, niks van, hoor. ik praat er niet over. Dat, dat, dat. En die was heel zwaar. Dus ik dacht: jij eet je verdriet weg. En tegen iedereen zeg ik al: we gaan naar Doren. Daar is een veteraneninstituut. Daar word je opgevangen. Kijk, vroeger was die opvang helemaal niet adequaat. Dan wisten ze je nog niet hoe je die veteranen op moet vangen, waar je naar moet luisteren, wat je moet vragen. Nu zijn er volop mogelijkheden. Nu, nu, zijn, nu is dat veel beter. Moeten ze ook gebruiken, ja. Yeah. We gaan alweer uh, bijna naar het einde van dit uh, gesprek, van dit uur. Uh, wij bedanken onze gasten, Witteke, altijd met een bijzonder cadeau... namelijk een gedicht. En speciaal voor jou heeft dichter Paul Borgreven het volgende gedicht geschreven. Een gedicht voor Witteke van Dort. Tempo doeloe. Wanneer op zondag wij op bezoek waren... in het oude huis bij oma... de klok er tikte in de regelmaat van de jaren... toen de tijd stil stond... terwijl de thee trok. Eiste het masker aandacht in stilbedaren. Keek vanaf de wand of zij niet wakker schrok. En de droom vergeten kwam teruggevaren... vanuit het land van weemoed en wrok aan deze kust aangespoeld van half bestaan. Nooit werd er een woord over gesproken. Daar was iets gebleven, iets voorbij gegaan, of zij zich als door een roosje had gestoken. Ranke handen reikten haar een kopje aan, terwijl de stille kracht weer was gebroken. Dat was een Wieteke. Korte mooi. reactie. Bedankt, Paul. Mooi gedicht. Erg ze, mooi. Ze heeft ervan zitten genieten. Het gedicht uh, kunt u uh, nalezen op onze website. Dat is eo.nl/slash zondag. Wieteke van Dort, heel hartelijk bedankt voor je komst. Je gaat straks door naar Groningen. Ja, naar de Passermalm Asia en de Kardingehal. Dus, dames en heren, kom maar gezellig kijken. Komt, uh, kom gezellig als u in Groningen <laughs> Want Het wordt een prachtige dag. Ongetwijfeld ja. ook daar. Dat is het hier nog steeds. Wieteke van Dort, ik wens je een hele mooie en fijne dag. Dank je. Straks na acht uur kunt u op deze zender luisteren naar Vroege Vogels... met Menno Bentveld. Menno, goedemorgen. Eh, goedemorgen, Enbart. Heb, ja, en goed, uh, ja, heb ik goed begrepen dat er een stuk of 18 nieuwe insecten in Nederland zijn gevonden? Precies 18. Precies 18, Embert. En die gaan wij. De recht komt uh, onze insectenman Roy Kleukers. En die gaat ze allemaal uh, presenteren hier. Dus uh, als je blijft luisteren, hoor je welke 18 dat zijn. Uh, ver, ja, wij zaten hier natuurlijk voorbereidend al een beetje naar jullie te luisteren. En met Wieteke van Dordt, ach, ik hoor, ik hoor dan toch mijn hele jeugd, die stem, mijn hele jeugd heb ik naar die stem geluisterd. En uh, ja, ik, ik kan natuurlijk niet verzoeken nog eens even als deftige dame zo'n eens eens een harde knaller te laten horen. Ja, want natuurlijk dat was altijd kan dat. in de dat, straat hè. te maken. Doe het of, het nog oh, even, nou. Men, hoor, wat een leuke eer dat jij vraagt. Of ik als deftige dame <lacht> nog even een klein woordje wil spreken. Het is een heerlijke oh, dag. Nog zes seconden, Wietenke. Echt van genoten. <lacht> nou, dank je, Wietenke. <lacht> Tot zo.